Vooruitkoekbaas, sluitingstijd. Nou, alsjeblieft, heren, kom. Het is de hoogste tijd, er wordt thuis op u gewacht. Goedendag, meneer. Nou, kom, vanuit opschieten, meneer. Hey, meneer. Is het niet ziek, wel? nee, er is niks aan dan. Maak je maar geen zorgen voor, we letten wel op hem. Ja, natuurlijk. Goedendag, joh. Goedendag, meneer.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 Kijk eens aanzet. er zitten zeker wel een paar honderd pond in. Ja, dat weet ik. heeft het heel mee zitten zwaaien. Ze vragen gewoon gewone moeilijkheden. Geef mij mijn portefeuille. Ja, hé, hey, Harry, hé. Hey. Er komt eindelijk wat leven in hem. Hoe voelt u zich, meneer? Blazerd. Uh, mijn portefeuille, alsjeblieft. Hier, en er zat een grote opbergen, als ik u was. Deze beurt is niet bepaald de veiligste tegenwoordig. Meneer? Nou Er zijn al wat overvallen gepleegd, meneer. Mensen neergeslagen en beroofd. Trouwens, dat zult u ook wel in de krant gelezen hebben, denk ik. Ik?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 lucht ja. Frisser hebben we niet in deze buurt, meneer. Let hem maar op hoe u loopt en uh, in de hoofdstraat te blijven, hè. Komt allemaal in orde, jongen, maak je over mee. Geen zucht, dat komt allemaal prima in orde. Hé, waar komt die vandaan? Don't sit under the apple tree with anyone else. Daar gaat hij. Wat denk je? Het zou schandalig zijn zo'n kans niet te grijpen. Er volgt hem. En ik loop vlug het blokje rond om de weg af te snijden. En pak hem onder de spoorbrug. Okay. John. Under the apple tree With anyone else but me Anyone else but me hey, Is er iemand? Ik zou gezworen hebben no. Anyone else but me the, the... Wat Ik weet dat er iemand is Waar ben je? Vlug, naar de staan. Zo'n haast, meneer. Huh? Sorry dat ik u heb laat steken. Kunt u toevallig niet wat geld missen? Nee, beslist dus niet. Laat maar de deur. In de wat moet dat? Wacht, wacht, Volgens mij is hij ongeveer een uur geleden gestorven. Misschien iets eerder. Mm -hmm. Dus even over elven. Ja, dat klopt. Mag zijn gezicht nu weer bedekt worden, dokter? Ik kan er niet zo goed tegen. Inspecteur? Ja? Ik heb net de wagen van commissaris Dawson de straat zien Ja, hij wil dat bankbiljet zien dat we hebben gevonden. Uh, jij bent de agent van de surveillance, hè, niet? Ja, wel, inspecteur. Blijf dan hier en houden mensen op een afstand.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 uiterst gespecialiseerde werk dat hij tijdens de oorlog deed. Beheldt dat ook het doden van mensen? Er bestaat geen oorlog zonder doden. Neemt u zelf maar suiker. Hoe deed hij dat dan? Met een pistool? Met de blote hand? Of met een karota? Ja, luister eens commissaris, ik kan onmogelijk van mijn koffie genieten als u de hele tijd over de dood praat. Nou, ja, toch vrees ik dat ik daarover zal moeten praten.